Drie mannen zijn vandaag veroordeeld voor seksuele straatintimidatie. Een man uit Amersfoort moet een boete betalen... omdat hij seksuele dingen naar twee vrouwelijke agenten riep. De andere boete is voor een man van 19... die een vrouw probeerde te zoenen in de trein. De derde man is veroordeeld omdat hij een boa uitschold... en seksuele gebaren maakte naar een boa. Het OM legde ook hem een boete op... maar omdat de man zei dat hij geen geld had... moet hij een celstraf van twee dagen krijgen. Rond deze tijd begint op de Dam in Amsterdam een manifestatie. Daarbij wordt stilgestaan bij de terreuraanval van Hamas, precies een jaar geleden. Er wordt een Israëlische vlag uitgerold en er zijn sprekers en er wordt een minuut stilte gehouden. Er worden ook tegendemonstranten verwacht. BOA's die in het openbaar vervoer werken en te maken krijgen met agressie... moeten eerder hun handboeien kunnen gebruiken. Dat wil de belangenorganisatie. Voor een ov boer geldt in principe. Als je iets ziet gebeuren, maar jij bent zelf niet in gevaar... dan mag jij niet die handboeien gebruiken. Dan ben je gewoon hetzelfde als een burger. Maar als je iemand in uniform aan ziet komen... dan verwacht je toch van ja, die kan ingrijpen op een manier die ik niet kan. En dat kan dus niet. Ook wil OVNL dat handhavers zelf de identiteit kunnen checken van zwartrijders... zonder dat de politie hoeft te komen. En iedereen die niet kan wachten tot kerst moet in duiven zijn. Bij het tuincentrum daar is de grootste kerstshow van Europa weer gestart. Alle ballen, bomen en lampjes kan je daar nieuw kopen. Maar in januari belandt alles wat overblijft in de sale of in de kringloop. En deze koopjesjagers wachten liever daarop. Het scheelt heel veel geld en het is natuurlijk beter voor het milieu in de wereld. Tweedehands. Ja, dat vind ik leuk. Die oude vogeltjes, die oude ballen. Ik bewaar mijn ballen altijd. Uh, soms een paar nieuwe erbij kopen, maar meestal ja, blijft het een en hetzelfde thema, dus dan is het gewoon dezelfde kerstballen. Bij de kerstshow in Duiven worden tienduizenden bezoekers verwacht. Dan nog het weer, nu nog af en toe zon, maar er komt meer bewolking aan, vannacht ook buien. Morgen een redelijk bewolkte dag, met later ook nog weer kans op een bui en het blijft zacht, 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in Noord-Holland is de avondspits voorzichtig aan, aan het beginnen. De meeste vertraging daar nu op de A7, Zanstad richting Hoorn. Dus ik loop het zijn dan een permanent 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En wat verder nog opvalt is de N230 Utrecht richting Maarsen.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 een lekkere meesingen en een meebrandplaat eigenlijk. Een beetje deze Heerlijk. van uh, Billy Joel en uh, de Piano Man. Welkom terug bij Stantwoord op zaterdag. Het derde uur alweer. En dat is altijd een heel uh, vol en uh, gezellig uur uh, ja, Thomas. Nou, het wordt denk ik een Frans uurtje. Ja, we gaan naar een Franse <lacht> uurtje. Ja, zeker. Want we gaan to France. Ja, we gaan uh, zometeen uh, live schakelen naar Dijon. Ja. Yeah. Want daar wordt de Dijon Motors Cup gereden. Oftewel de ITCC van Rendel.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 En we kiezen toch die single uh, waar ik het uh, over had. Uh, ja, toch op, wel. Toe France van uh, Michael Oldfield. Oh. <laughs> nee, dat lijkt er wel. Nee, dat lijkt helemaal niet op. Maar uh, in ieder geval gaan we zo meteen uh, naar uh, Frankrijk. Dus uh, vandaar ook to France. Uh, deze van uh, Michael Oldfield. Die is al toepasselijk kwart over vier. Rendel dus vanuit Frankrijk. Taking on one... zo benieuwd hoe daar daarin vaart op dit moment in Frankrijk. Dan moet je gewoon even lekker blijven luisteren wat zo dadelijk de pit report van Rendel Lawson live vanuit Frankrijk. We gaan naar Dijon voor zijn verhaal over de autosport en alle nieuwtjes die bekend zijn. En natuurlijk over de ITCC. Dat is de klasse waarin Rendel heel erg actief is. Maar eerst deze. Oh, de Mijn best gedaan, Thomas, om twee Franse vlaten jonger, te jonger, draaien. Jonger, jonger, jonger. Voordat we aan de pitreport begonnen, vanuit Frankrijk naar Dijon. Maar ja, waar is die dan? Dijon heeft geen uh, die, die heeft geen, geen mobiel bereik daar, <laughs> nee. waarschijnlijk. Nou, waarschijnlijk niet. Nee. Nee, Ik hem niet nou, te pakken. Nee, dus uh, helaas uh, even geen pitreports. We gaan het uh, straks uh, verderop uh, in dit programma zeker nog een keer uh, proberen. Nou, dan gaan we een uh, grote stap maken. Van uh, Frankrijk, van Dijon. Gaan we naar uh, Den Haag toe. Want daar oh. gebeurt ook wat een en ander op politiek uh, gebied en zo. Oh, oh, Gerso. Is, uh, no. Zoiets, ja. <laughs> Hier is uh, Harry Klokkenstein En uh, oh, oh, Den Haag. zo lekkere gauw houden. Zo uh, in het derde uur van Sandport op zaterdag. Goedemiddag. Ik zou best nog wel een keertje net als vroeger in Moerwerk willen wonen.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 op m'n boeg een werfje halen en daarna dansen in de marathon. En afloop op het ze plan, een kie gaan hoppen. De dag daarna een op dus naar scheveningen: lekker bakken in de zon. Oh, oh, Den Haag, mooie stad achter de duim.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 M'n poten en het flem O, O, Den Haag Ik zal met niemand willen rollen Meteen gaan hullen Als ik geen haar genees zal zijn. Meteen gaan hulli Als ik geen haar genees zal zijn. Meteen gaan hulli. Als ik geen hagenees zal zijn. Ja, ja, dat was OO Den Haag. En we gaan meteen over naar de nieuwe Armin van Buren. Iets heel anders. Ondertussen is uh, Thomas nog steeds op zoek naar uh, Renault Lawson, autos, naar de verbinding uh, met uh, Dijon daar uh, in Frankrijk. Want daar uh, wordt uh, dit weekend uh, flink uh, gereest en we hebben het over de eigen cup van uh, Renault Lawson, de ITCC, dat zijn uh, de Comore uh, auto's en uh, de Youngtimers, uh, de jaren 90 auto's.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 ja, een van de auto's uh, of van het echte Red Bull team of uh, van... Uh, de Visa RB uh, die, die Cup, ja, <laughs> ja. precies. Dus uh, hij is waarschijnlijk nog niet helemaal uh, afgeschreven voor de Formule 1. Ja, wel beter. Dus uh, dat is op zich uh, goed nieuws, want anders zouden we die grote lachen... Ik ben benieuwd uh, uh, hoe hij het gaat doen, uh, Lawson. Ja, ik ook. Ik denk wel goed, hoor. In Zandvoort, toen die eerste race, was het helemaal uh, in ik de heb punten. We, ik heb er wel vertrouwen in dat uh, Liam dat, dat, dat, uh, dat uh, gaat lukken. Dus... Uh,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 We hebben het over het uh, dier van de week. Vandaag hebben we Coco, uh, Coco. in uh, aanbieding. Coco-mo, daar hebben we ook ja. nog een plaats van trouwens. Heb je, oh, ik wou zeggen, heb je wel een plaatje van Coco? There's a place called uh, Coco-mo, Coco van de Beat Boys. Oh. Nou, dat zegt mij niks. Nee, maar, maar uh, we hebben een andere uitgekozen. Die hoor we straks al naar het dier van de week. <laughs> Eerst gaan we nog twee platen draaien. Nou, uh, in, uh, die, uh, oh, in oh, oh. die platen ken natuurlijk. Ja, van, die uh, kennen we. Cyril. Dat is ook weer een remake van een oud nummer. remake van een oud nummer. En daar is weer een remake opgekomen. Weer? Ja. Nee. En dat uh, gaat waarschijnlijk wel in hit worden. Dat is samen met Abraham uh, Matio.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 Ik heb het de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 Ik zoek baas.dierenbescherming.nl. Dat staat er bovenaan. Voor het uh, dierenhuis, ken het dierenhuis Kennemerland aandrukt. Nee, je hebt het over Coco. Ik heb nog een plaat uh, klaarstaan voor Coco Jumbo. Ah, oh, ik dacht het al. Dit is uh, Mr. President. Het is zo voorspelbaar ook. Ja, ]ijf. en het is zomaar op de hals als je naar het ja, weer kijkt. Ja, ja. He. En de komende dagen wel in ieder geval nog. Zeker. Tot Daarom wordt het er weer uh, flink minder. okay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 Child, don't you cry, we're only human for a while Feelings are spiritual, and you're connected to it all Ik werk nou een beetje dieper als motor in deze plaat En just can't add Ja volgens mij wel hoor All my life, de nieuw, nieuwe single van de Disco Purple Machine We gaan nog een paar platen draaien Tot aan het nieuwe weer van 5 uur We hebben het al over Yves Berens gehad Terug in de tijd, aankomende maandag Op nummer 1 in de top 1000 hier in Nederland Maar heeft inmiddels ook Een nieuwe single uit, samen met uh, Emma Heesters, en die heet uh, Alleen met jou En die gaan we uiteraard voor je draaien Zwaar Om mijn aller slechtste grap En als het moet, maak jij mijn zinnen af Want wat wij hebben, heb ik echt nog nooit gehad schakelen naar Studio 2. naar Thomas de Jong, heb je nog nieuwtjes binnengekregen via de diverse social kanalen bijvoorbeeld? Nee, ja, jij wel? Ik, nee, ik ook niet. Nee, het is echt rustig nee, vandaag, ja, het, het is heel rustig. Ik, maar misschien dat is ook wel een keer goed, denk ik. Hè? Ja, dat denk ik ook. Ja. Ja. Ja. Hou het alleen op, uh, alleen met jou, de nieuwe single van uh, Yves Beeren. Ik ben alleen en, uh, benieuwd of Fred er is. Ik hoop. Want het begint nou al later. Worden. Ja, nou uh, Fred, uh, mocht je luisteren, heel snel naar de studio komen. Anders uh, ben je te laat. We hebben de deur al op slot gedraaid voor je. En dat schiet natuurlijk niet op, hè. Duizenden strepen, duizenden bomen...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 Zo'n engel bewaarder op je bed. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. Ze zachtjes tegen je praat. Ik weet het ook. En dat zo'n engel bewaardeerde op je nest. Nou zat ik nog te twijfelen of ik daar nou schuif even open zou zetten, hè, nee, Thomas? Nee, nee, nee, want dat nee, is, is niet iets tussendoor wat niet is helemaal... Nee, maar... ik ben heel braaf uh, geweest. De engel bewaardeerde, hoorde je uh, ik inderdaad. Uh. Marco, schuif maken, wat blijft het een uh, gezellige plaats? Om de zaterdagavond een, hit, een beetje zo'n be Ja, blijft er niet om zo'n beetje de zaterdagavond in te gaan. Feestelijk en wel. En dat doen we uiteraard hier bij ZFM. Nou, ik denk dat we non-stop krijgen van Fred. Van Fred, ja. Zodanlijk na vijf uur Entertainment for You non-stop dan. En ja, volgende week zijn wij er met z'n tweeën. Ja, we zijn er weer. weer volgende op, week. Hè? Op zaterdag, ja. ja.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 En dan uh, de uitvoering met uh, ik en mevrouw Jansen. Nou, die draaien we tot aan het uh, eind. Tot aan het uh, nieuws van vijf uur. Hier is Dingetje. En ik en mevrouw Jansen. Bedankt voor het luisteren. En een fijne zaterdag. Tot volgende week. Tot volgende week. Kom even tot rust en nu. Doei. Doei. Ja, van voor mij een lekker balletje Joop? Mag ik twee balletjes hier? Zeggen nou waar het toch over ballen hebben. Ja ga gaan bewaren Joop? Ja he. Enige tijd geleden zit ik in mijn fitnessclub. Ik doe doe een bodybuilding hè, dat weet je. Zo'n verbredingscursus. Komt er een dame naast me zitten. Kop groter dan ik. Zo'n grote blonde toeterhaar, je kent het wel. In een motor, hé. Hey. Wat een mootje, echt te gaan